Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Matlener van Infrastructuur en Waterstaat... voelt wel wat voor herinvoering van het alcoholslot. Dat is een apparaat waarin bestuurders moeten blazen... voordat ze hun auto starten. Als ze teveel hebben gedronken, start hij niet. Uit onderzoek blijkt dat 84% van de Nederlanders voorstander is... van zo'n slot voor veel plegers. Matlener laat onderzoeken of het alcoholslot juridisch haalbaar is. De Israëlische premier Netanyahu vergadert met de defensietop en morgen met het veiligheidskabinet nu Hamas de vrijlating van Israëlische gijzelaars opschort. Hamas doet dat omdat Israël zich niet aan de bestandsafspraken zou houden. Families van gijzelaars doen een oproep om de uitwisseling op gang te houden.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 Een Duits echtpaar uit Heidelberg is veroordeeld tot levenslang voor het stelen van een Oekraïense baby. Ze zochten contact met een zwangere Oekraïense vluchteling en haar moeder. Toen de vluchteling was bevallen werden zij en haar moeder door de twee Duitsers vermoord. De baby is inmiddels bij een tante in Oekraïne. En het weer nog. Vannacht en morgenochtend kan het tijdelijk glad zijn door sneeuw. In bijna het hele land geldt code geel. Behalve in Limburg en op de Wadden. Het kan afkoelen tot bij het vriespunt. Morgen bewolkt met in het noorden soms nog sneeuw. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het nos Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM? ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Kom terug bij alweer het tweede uur van deze alweer 11 dus, aflevering en een Januari special van Play It Loud Dutch Fury. Het tegenwoordig maandelijks terugkerende metalprogramma speciaal voor de florerende Nederlandse metal scene. Met zowel opkomende als doorgebroken en succesvolle acts. Fijn en bedankt dat jullie met mij het tweede uur zijn ingegaan. En mocht je net pas hebben ingeschakeld, bedankt dat je bent gaan luisteren. Je hebt er wel een heel uur met lekkere metal uit ons mooie metal landje gemist. Maar gelukkig heb ik nog een heel tweede uur vol met de lekkerste en nieuwste metal voor jullie gepland staan van Eigen Bodem. De vaste player. Het luisteraar weet natuurlijk al lang... dat ik elke uitzending een uur stevast begin met de uuropener. Ditmaal komend van het Friese Bildstar... dat na een korte afwezigheid op 14 januari... terugkeerde met een nieuwe en vrije videoclip... voor de vurige single Black Widowmaker. Snelle auto's, drank en strakke gitaris... maken deze vette videoclip een must Dus check deze clip via YouTube. Ben je liefhebber van retro rock'n'roll à la ECDC met een vleugje jaren 80 Iron Maiden... dan is Bildstar jouw band. De band heeft hard gewerkt om hun muziek aan de wereld te brengen... En en hun debuut-EP Burning After Midnight is sinds het voorjaar van 2024 uit... en nu beschikbaar op alle streamingplatforms. Wil je de band zelf een keer live meemaken? De band staat in april weer op diverse podia, maar ook op Into the Grave op 15 juni. Maak je klaar dus voor een oldschool heavy rock set die jou... Niet laat stilstaan. Kom het zelf ervaren. De alternatieve metalband Phantom Elite... opgericht in 2018... heeft in de loop der jaren hun geluidsidentiteit aangescherpt... na te hebben geëxperimenteerd met de afgelopen twee albums... Titanium en Blue Blood... en een reputatie te hebben opgebouwd... voor hun energieke liveoptredens in heel Europa. Toont hun aankomende EP een unieke genrefusie... die ze nu hun eigen kunnen noemen. Het schuwt de niet om dingen persoonlijk te maken... en met hun nieuwe materiaal zijn ze er trots op... discussies te openen over relaties, angst en twijfel aan zichzelf en vooral vrouwenrechten. De band releasde op 10 januari de tweede single Good Guy... van hun aankomende EP Mantis en is hun brutaalste nummer tot nu toe. Een unieke mix van agressieve riffs, pakkende hoeks en persoonlijke verhalen... aangedreven door de krachtige zang en het intense geschreeuw van Marina La Toraca. De zware, laaggestemde gitaarklanken van Max van Esch... en het groovende drumwerk van Yuri Warmerdam. Een Good Guy hoor je natuurlijk nu uiteraard bij Play It Loud Dutch Fury... Um, hey luisteraars van Radio Play It Loud. Dit is Maarten van de band Nanshoffal. Jullie gaan zometeen luisteren naar ons nieuwe nummer The Last Time. The Last Time gaat over een grote klap in je gezicht... tegen alle mensen die je naaien, belazeren, bezonen nieteren. Het is een enorme grote fuck you richting alles wat er in de politiek gebeurt. Internationaal, nationaal. Uh, het is een agressief nummer waarin we alles van ons afschreven... En het nummer komt van onze aankomende EP. Genaamd Echoes of Resolve. Deze komt uit in mei. En tegen die tijd zullen wij ook bij radio uh, interviews komen geven. Ik zou zeggen heel veel plezier met The Last Time. Dankjewel. Groeten. Ah, lekker in je face. En het Haarlemse nonceafval is dus weer terug. En daar zijn we heel blij mee. De band die alle energie van hardcore, trash metal en metalcore aanpakt... is al meer dan 14 jaar actief... maar heeft slechts zeer spaarzaam nummers uitgebracht. En nu brengen ze zoals Maarten dus net zelf heeft aangekondigd in mei... weer een nieuwe EP uit. En daarvan verscheen vorig jaar het eerste nummer Lie of a Mission... dat de eerste nieuwe muziek markeerde... sinds het drie jaar geleden verschenen Trapped Inside. Op 19 januari releaseerde de band hun tweede nieuwe en korte banger... dus The Last Time, die we net hoorden. En op 19 mei komt de band vooralsnog langs bij Play It Loud om over een nieuwe EP te praten... En natuurlijk ook over hun als band. Terug naar het mooie Friesland, de hoofdstad Leeuwarden. Maar blijvend bij de hardcore komen we het in 1999... door de broers Dirk en Lars Dreisma opgerichte Sub-Zero tegen. Dat krachtige trash metal, opgefokte hardcore en zware grooves... samensmelt tot een explosieve mix. Met indrukwekkende grunts leveren ze een intense en meedogenloze muzikale ervaring. Op 16 januari released de band hun eerste single, The Essence of Existence... afkomstig van hun aankomende EP... Per Surfer, dat alweer het zesde album van de band markeert. Deze single hoor je natuurlijk nu.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 Sub-Zero draaide ik Servitor, de eerste single van Degenerate's aankomende album... De band staat sinds de oprichting in 2016 bekend om hun mix van trash en melodieuze metal invloeden... maar leveren ook daarnaast ook hun kenmerkende, vernietigende gitaarsolo's, krachtige leads en strakke drums. In 2019 kwam de band met hun vorige album Devastation Ahead op de proppen... en nu is de band druk bezig met de opnames voor het nieuwe album. Terugkijkend op het opnameproces van deze single deelde de band... het was een ongelofelijke reis om deze plaat en video te maken. Het schrijven, opnemen en filmen voor dit project was een absoluut feest... Wij hopen dat je het leuk vindt, want wij vinden dat zeker. En ik ook. Ook Enger Machine is terug na bijna zes jaar na hun laatste album, Perished. Ditmaal in een nieuwe verbeterende vorm met hun nieuwe thrash metal album Human Error... dat op 5 juli zal worden uitgebracht en gevierd met een release party in Patronaat... waar het gehele album van begin tot eind gespeeld zal worden, aangevuld met enkele oude tracks. De band begon ooit als een vijfkoppige formatie, maar heeft inmiddels zijn ultieme sound gevonden... onder leiding van frontman en gitarist Timon Den Hartig. De rest van de band bestaat uit Martijn de Jong op gitaar, Corné van der Vlucht op drums... En en Marijn Kloosterman op Bas. Op 17 januari verscheen Parasite de eerste single van hun aankomende plaat. Dat gaat over mensen die je helemaal leegzuigen. Alle nummers op Human Error gaan over het menselijk gedrag. Parasite van Engermachine hoor je natuurlijk nu vanavond bij Playloud. Fury. Zijn. Alleen hier elke maandagavond te horen op ZFM Standvoort. Classic metal outfit Cryptos is kom voorbij, aansluitend met een tweede single Rain of Infinite. Van het aankomende nieuwe album Celestial Death dat vanaf 7 maart verkrijgbaar is via Century Media Records. De band deelde net volgende op de nieuwe single. We zijn erg enthousiast om deze nieuwe single... ...Rain of Infinite met jullie allemaal te delen. Dit nummer is een dystopisch volkslied... ...dat diep in de opkomst van een nieuwe god duikt... ...en de medogenloze dubbele bassdrums in Overkill-stijl ...combineert met een epische en donkere sfeer. Het is niet jouw typische cryptosis geluid. Het grootste deel van het nummer volgt dezelfde beat en puls... ...waardoor een hypnotiserende energie ontstaat... ...terwijl de zang van Laurens voor een sfeervol randje zorgt. Als tweede single van onze tweede album, Celestial Death... Biedt Rain of Infinite een kijkje in het enorme en intense album dat we hebben gemaakt. Een album dat donkerder, zwaarder en onverbiddelijker is dan ooit tevoren. Blijf ons volgen voor de volledige albumrelease en laat ons weten wat je ervan vindt. Dat blijven we zeker doen, mannen. Inmiddels heeft de band een derde single released. en deze komt uiteraard volgende maand weer voorbij bij Dutch Fury. En dat geldt ook voor de volgende band... of moet ik eigenlijk zeggen voor het nieuwe solo-project... van de metalmuzikant muzikant Sjoerd Volkeringa. Voorheen van Hibakusha dat, bij, dat hij Photon Flux heeft genoemd... en in 2023 is gestart. Sindsdien is hij druk bezig met het opnemen... en schrijven van zijn debuutalbum Hypo Frontality... waarbij hij gebruik heeft gemaakt van verschillende gastvokalisten... waaronder Ila van der Haas, die te horen is is op de titeltrack dat tevens de eerste single is met vocalen. Deze single dat op 24 januari verscheen... volgt op zijn instrumentale single Macrophage... dat op 15 december van drie, 23 is gedropt. 7 februari released hij alweer de nieuwe single Pyroclast. En naar verwachting verschijnt het debuutalbum... in het eerste kwartaal van dit jaar. Maar de titeltrack hoor je natuurlijk nu. it up, following the sound of my defeat, a malicious mass who wars my own beat, I seek a way, as I tremble with fear of my time. Every single second To the end of all my strength. Na hypofrontality van Foden Flax draaide ik de gloednieuwe single Somatic van de groovy death metal band Terror Down. Met liefde voor harmonie, experimentele techniek en een vleugje theatraal bestaat Terror Down uit vijf leden uit Breda. Hun reis begon in 2016 met als kroon op het werk het winnen van de metal battle. Gevolgd door hun optreden op Wakken Open Air in 2019. En dit werd op de voet gevolgd door de release van het eerste album Judgment van de band in 2020. In 2023 bracht Terror Down hun revival op gang met de release van de EP en videoclip Check. Mate. Deze release vertelt een persoonlijk verhaal over het verliezen van de controle, het overwinnen van fysieke en mentale ziekte. En nu in 2025 staat de band als support act voor Drowning Pool. En treden ze tevens op op Wildermanfest de 6e van september. Met Somatic kunnen we mogelijk binnenkort nieuw materiaal verwachten. Door naar Utrecht waar de zeskoppige, moderne, klinkende, hardcore en metal band Trickstate actief is. En die met twee vocalisten een zeer divers en breed geluid heeft. De nummers dragen een eerlijke en energieke boodschap. Nooit bang om hun persoonlijke demonen en worstelingen bloot te leggen. Maar het dicht bij huis te houden met een solide basis van sappige riffs. Deze ambitieuze band ervaren muzikanten is een klaar om de, de hand te veroveren en iets nieuws op tafel te brengen dat verbinding kan maken met mensen op meerdere niveaus. Ik vroeg de Trick State Boys een audioberichtje op te nemen voor een nieuwe krachtige single Issues. En dat deden ze. Onwijs bedankt, guys. Nou, dan heb je die gymbase? Uh... Ja, top. Ja. Yo, Play Down wij zijn Tricksteed, een metalband uit Utrecht. Vorige week hebben wij onze nieuwste single Issues released. Draai hem op Spotify en zet hem in je playlist. Check ons op Instagram en YouTube. Geef hartjes en deel met iedereen die je kent. Hou je van een beetje chaos? <laughs> Luister dan naar deze track. Kort en krachtig en recht in je bek. Uh, oh, die kwam van Jelle. <laughs> ah, boy. Play it loud. Het hardere daarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. En tot slot dit laatste blokje, zware Nederlandse metalen. Hoorden jullie de in Eindhoven gevestigde death and hardcore band Thorns from Oblivion? met de nieuwste single Banshee. Afkomstig van de aankomende nieuwe EP Transcend... dat de opvolger is van de EP's... The Extinction and Convergence uit 2022. Die gepland staat voor maart via Prime Collective. Over Banshee zegt zanger Mace Stevens... Banshee combineert het beklijvende verhaal van The Lady of the Lake... met de strijd tegen slaapverlamming. Het gevoel dat er altijd iemand of iets in je ooghoek op de ligt. Weerspiegelt de nachtelijke bezoeken van de dame... om slachtoffers naar haar hol te lokken. Het is een surrealistische mix van... ...en de huiveringwekkende realiteit van de geest. En voor we alweer toe zijn aan het afsluitende nummer van vanavond... komen van een van mijn speciale gasten... ...heb ik eerst nog de wekelijkse concertagenda voor jullie. Waar kunnen de last beslissers nog naartoe qua metalconcerten? Dat hoor jullie zo van mij. De Play It Loud concertagenda. Morgen 11 februari komen de metal bands Bullet For My Valentine en Trivium... naar Avas Live tijdens de Poisoned Ascendancy Tour. Je kunt er nog bij zijn. De tickets kosten 71,68 euro. deuren openen morgenavond om half zeven en de aanvang is om zeven uur. Een Joff Tate brengt op 13 februari de Nieuwe Nor in 2025... de Big Rock Show Tour. Met een carrière vol iconische nummers en een uitgebreide catalogus zal hij bij dit derde bezoek aan Heerlen zeker niet teleurstellen. Tickets zijn nog verkrijgbaar voor 32,50 euro. De deuren openen om 7 uur en de aanvang is om half acht. Het Gentse vijftal Cobra de Impaler brengt enkel en alleen maar vuur in de vorm van hedendaagse heavy metal. De groep was al eerder te bewonderen op festivals als Hellfest, Dynamo, Metalfest, Alcatraz, Bloodstock en Baruch. En staan nu klaar om hun heavy metal anthems op Valentijnsdag naar Little Devil te brengen. Tickets kosten uh, 18,30 euro, inclusief 3,30 euro service kosten. De aanvang is om 8 uur. En diezelfde dag kun je ook nog de doom Metal Band Neander live zien in het patronaat met Post Sludge doom Metal Formatie afgerond als support presenteerd door O.H.M. Ben jij erbij? Tickets kosten 13 euro. De deuren openen om half acht en de aanvang is om 8 uur. Het Belgische Kobaar, de Impeler, komt ook nog naar grenswerk in Venlo en neemt voor I Am King en No Permission mee op 15 februari. Tickets kosten daar 17 euro. De deuren openen om 7 uur en de aanvang is om half acht. En een verwachte gezonde dosis tijdloze classic rock van Plan 9. Hun lang verwachte Lees 30 jaar. Het durende album kwam in mei van 2024 uit en op 15 februari gaat het gebeuren. Robert Soeterboek zal live optreden in de Uduna te drachten met Plan 9. Support zijn Burning and Sad Iron. De tickets kosten in de voorverkoop 22 euro en aan de deur 25 euro. De deuren openen om 7 uur en de aanvang is om half 8. En wat krijg je als je zangergitarist Jeroen Hamers, de frontman van Batmobile. De hardst rockende rock'n'roll band van Nederland. In één ruimte stopt met drummer Bart Neerhand en bassist Bart Gevers. De ritmesectie van die andere hardst rockende band van Nederland. Peter Pan Speedrock, juist Speedmobile. Speedmobile en Support Act melen het spelen op 15 februari in Nobel te Leiden. De tickets kosten 17,50 euro, inclusief servicekosten. Deuren openen die avond om 7 uur. De aanvang is om half 8. Dat was even de concertagenda weer voor deze week. Volgende week, zoals gezegd, is er geen. Concertagenda in verband met een bandinterview. Maar die weken na weer wel. Ga door naar de laatste band van vanavond. Daarvoor reizen we weer helemaal af naar het noorden van Nederland. Namelijk Friesland. Waar de black metal band drovig gevestigd is. En ons op 27 januari hebben verblijd met de vierde en laatste single. Eind van het Van hun op dezelfde dag aangekondigde debuutalbum. Wagen van Piene. Dat op 27 februari uitkomt. Maar deze laatste track kondigden de heren het einde der tijden aan. Maar ook zo zelf hun nieuwe single. En ik het eind van deze play It loud Dutch Fury uitzending van maandag 10 februari. Iedereen weer onwijs bedankt voor het luisteren. De bands ontzettend bedankt voor hun input vanavond. En hopelijk tot volgende week waar ik met een nieuwe uitzending van Play It Loud live, de oldschool death metal band Deathmoth, in de ZFM studio mag ontvangen. Ik zal de leden natuurlijk alles vragen over het ontstaan van de band, hun muziek en wanneer we hun debuutalbum kunnen verwachten. De Uiteraard hoor jullie ook muziek van ze en mensen van, van, van, van, van, van, van, van input. invloed zijn geweest. Luister dus. Voor nu ga ik rijden dus met Drawfix, de laatste single eind van het heet ...en mijn laatste woorden, horns op en stay metal. Bedankt, tot volgende week.